4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Maastricht wordt rond deze tijd het hoogste pijl van de Maas verwacht. Vanwege het hoge water heeft de gemeente Maastricht voorzorgsmaatregelen genomen voor de dorpen Itteren en Borgharen. Ongeveer 20 hulpbehoevende inwoners zijn geëvacueerd en bewoners van Itteren en Borgharen hebben het advies gekregen hun auto op een parkeerplaats bij Maastricht te zetten. Het water in de Maas steeg gisteravond sterker dan werd verwacht. Maar grote problemen zoals in 1993 en 1995 worden in Zuid-Limburg niet verwacht. De West-Duitse geheime dienst wist al in 1952 dat de natiebeul Adolf Eichmann zich schuilhield in Argentinië. Dat staat in documenten die de Duitse krant Beeld heeft ingezien na een beroep op de wet Openbaarheid van Bestuur. Eichmann werd in 1960 opgespoord en ontvoerd door de Israëlische geheime dienst. Hij werd in Israël berecht en ter dood veroordeeld... voor de sleutelrol die hij speelde bij de moord op 6 miljoen Joden... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eichmann had al jaren eerder kunnen worden gepakt en berecht, schrijft Beeld. In Niger hebben gewapende mannen twee westelingen ontvoerd. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt... maar volgens een ooggetuige zijn het twee mannen uit Frankrijk. Ze werden in een restaurant in de hoofdstad Namier meegenomen door een groep gewapende mannen. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering is nog niet opgeëist. De afgelopen jaren heeft de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda... in Niger een aantal westelingen gevangen genomen... De Franse regering onderhandelt al maanden over de vrijlating van vijf landgenoten... die in september in het noorden van Niger werden ontvoerd. In de Italiaanse stad Venza zijn in parken en straten honderden dode tortelduiven gevonden. Onderzocht wordt wat de oorzaak is van de duivensterfte. Mogelijk waren ze ziek of hebben ze iets giftigs gegeten. In de Verenigde Staten vielen op nieuwjaarsdag zo'n 3000 spreeuwen uit de lucht. Het weer, vannacht opnieuw regen, overdag veel wind en stevige buien... Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, for Nachtvluchten. Nora Romanesco. goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend en daarna... Nemen de collega's van het NOS Radio 1 journaal het van ons over. Zij hebben inmiddels de wekker misschien al horen gaan. Dat geldt wellicht ook voor onze gast van deze ochtend, want die moet geloof ik helemaal uit het hoge noorden komen. Imka Marina, de zangeres, trouwambtenaar en ondernemer, is de gast in 'Nachtvluchten'. Nieuwe start, rij voorzichtig, lieve Imka. We zien je komst namelijk met heel veel genoegen tegemoet. Maar Volgens mij heeft ze zich ergens neergevleid in een hotelletje wat dichter in de buurt. Wakker bij moet ik ook nog co-pilot Barbara Albert en zij gaat dan de broodjes afbakken om ze vervolgens met liefde en ander heerlijks te beleggen. Huize Holman viert feest. Komende zondag, morgen dus, wordt de journalist, schrijver en presentator Theodor Holman, 58 jaar. Ik ben niet uitgenodigd, u wellicht ook niet, dus wij moeten gewoon ons eigen feestje even vieren met een aflevering van Napels bij Nacht, waarin hij in 2009 te gast was. In deze bijdrage van de RVU gaat men uit van de tegenhanger van het curriculum vitae, het C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 Ik heb hem nooit eerder ontmoet, terwijl hij toch in hetzelfde vak zit als ik. Maar hij is ook schrijver van romans, columnist, schrijver van filmscenario's... en bijna een beroepspraatjesmaker. En vriend van Theo van Gogh, die morgen, vijf jaar geleden, vermoord is. En morgen verschijnt er een nieuw boek van hem. Over zijn vriendschap met Theo van Gogh, onder de titel Theo Theo. Een vriendschap in sonetten. Theodor, welkom. Ja, dank je. Is, is de nacht eigenlijk het beste tijdstip om jou te leren kennen? Ja, absoluut. <coughs> Neem me niet kwalijk. Ik hou heel erg van de nacht. Uh, is zo du rond dit tijdstip ongeveer kom ik pas tot leven. Ik ga ook heel laat naar bed en ik sta heel laat op. Dat, dus ik hou heel erg van de nacht. Mm. En in welke staat moet ik zijn om jou goed te leren kennen? Nou, je begint aardig op weg. <laughs> Deze sfeer, de heerlijke uh, wijn. Ik neem een biertje eerst. Mag ik hem openmaken? Je maakt Zodat dat uh, iedereen daar last van heeft. Maak het biertje maar open. De wijn is nog koud. Ik heb hem net in mijn handen proberen te verwarmen. Ja. Uh, we zien wel: uh, bier op wijn. Geeft van Nijn. Mm, luister eens blijf wachten. Het komt allemaal <laughs> nog goed. goed. Een wijn op bier geeft plezier. Ik, of andersom. Nou ja, Dat weet ik niet. Nu maak je, me, maak je me weer in de war. Goed, uh, uh, je hebt bij je een enorme agenda. Kan, kan je die ietsje dichterbij schuiven? Want ja, zo, het is meer een kasboek, zo'n enorm langwerpig ja. geval met allemaal plakplaatjes erop. Nee, dit is gewoon memo papiertje. Allemaal belangrijke dingen. Dit is mijn tweede agenda na al dit jaar. De eerste ben ik kwijtgeraakt. Die heb ik in een auto mm. laten liggen. Eh, een huurauto eh, in uh, Italië. En um, ja, dit, toen heb ik dus weer snel een nieuwe moeten kopen. Mag ik, mag ik ja, even mag kijken natuurlijk. wat hier bovenop staat? Er staat. Kijk, ja. In het nieuws was deze week er waren een paar dingen erg in het nieuws. Dat Balkende misschien wel de eerste president van Europa wordt. Ja. Ja, dat, dat er klopt. doden vallen bij onze, bij, onze, bij de griepepidemie. En uh, dat, de nieuwe, nee, niet de nieuwe, dat er een biografie verschenen is van Gerard Reven. Welk nieuws beheerste jou? Wat, wat, wat, wat vond jij echt ja, uh, nieuws? Uh, Balkenende, gek genoeg, dat vond ik echt nieuws. Reven, dat, dat kende ik al. Althans, ik ben heel erg nieuwsgierig dat, de, van naar het boek van Dom Maas, wat verschenen ja. is lijkt me een fantastisch boek. Uh, maar Balken en de, Wat is Nieuws, dat volgde ik eigenlijk van uur tot uur. En uh, ik heb ook allemaal weddenschappen afgesloten dat die gaat. Dus dat uh, vind ik ook wel belangrijk. Want was had ja, hadden ook weer de griepepidemie. Ja, Frans. ik kom daarop ja. omdat hier op jouw ding ja. zit... Een, de huisartsenpraktijk <laughs> regulierschacht. Juist. Je, een oproep voor een griepvaccinatie. Waarom? Jij bent onder de 60. Ja, ik, ben, ja, ik weet het niet. Ik, nou, ik ben, ben toch boven de 50. Ik heb geen idee... Ik dacht dat je eh, boven de 60 moest zijn. Nee, ik, heb, ik krijg hem altijd. De laatste jaren. Ik heb weet jij eigenlijk niet waarom. Hoe is met je gezondheid? Als je een zwakke gezondheid hebt, kijk, dan roepen ze je ook op. Uh, ik heb vast een zwakke gezondheid. Ik weet het niet. Ik, weet, ik heb met te hoge bloeddruk, misschien daarom. Ik heb geen idee. Je maakt me helemaal bang, Henk, als je dat zo zegt. Nee, <laughs> ja. Ben je een hypochonder? Ik ben een verschrikkelijke hypochonder. Als je al iets te, te, te lang niks zegt en alleen zo al naar me kijkt... dan, dan word je ik al ziek Kijk krijg je het aan het allemaal... me zien. Nee, ja, ben, ben, je, ben je serieus nu? Ben je een beetje hypochondisch? Ik ben heel erg serieus. En ik ben niet een beetje een hypochonder. Ik ben heel erg hypochonder. Heel erg. Altijd. Maar, maar ben je wel eens ernstig ziek geweest? Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Dokter. Dus er is helemaal <laughs> geen reden voor om, om, om een beetje voor niks te zitten panikeren. Hier. Ja, maar ik heb. Jawel, want ik heb. Ik, er is een tijd geweest. Ik denk dat. Ja, nu weet ik het wel waarom ik het waarschijnlijk heb. Want ik heb uh, na de moord op Theo van Gogh ongeveer een half jaar later, uh, kreeg ik echt. Last van uh, hartritmestoornissen. Bang, bang, bang, deed mijn borstkast. Mm -hmm. En uh, toen ben ik inderdaad wel bang geweest. Dagenlang in het ziekenhuis uh, rondgelopen een holterkastje uh, omgaat. Ja, toen bleek er inderdaad van alles mis... in de zin van te hoge bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte. Wat niet zo raar is, want ik ben te dik en ik eet te veel. En in, in die tijd heb ik ook te veel gedronken en veel te veel gerookt... En... Andere dingen gedaan om je, uh, om je af te reageren op die moord zeg maar vermoedelijk wel ja, ja. vermoedelijk wel dus je bent eigenlijk uh, ja het was een, je bent eigenlijk ook een slachtoffer nou nee <laughs> nee nee nee dat vind ik niet nee dat zal ik nooit zeggen uh, uh, maar wel dat ik ja uh, naar aanleiding van die moord ik weet nog wel dat uh, de, de, de dat vond ik eigenlijk heel troostend gek genoeg dat een paar uur nadat bekend geworden was dat Theo was overleden... heeft uh, Dave Schram, dat is een, een producent, ook een collega van ons... Eh? Die, heeft, uh, die is naar boven gekomen op het bureau... en die heeft met flessen champagne en heerlijk eten... Uh, zalm, kaviaar, oesters, genoeg voor een week. En hij zegt, nu hebben jullie er even geen zin in, maar let maar op. En dat was ontzettend heerlijk. Die, dat, dat heeft ons echt getroost, gek genoeg. Het heerlijke als eten. Ja, met in die allen. tijden van rouw. Ja, er kwamen, er, je moet niet vergeten, er waren in ons bureau, waar we meestal met z'n tweeën waren. Je hebt het bureau van De, van de Westerlaken. Ja, ja column producties. Waren we met z'n tweeën of met z'n drieën, soms met z'n vieren. Daar waren. Soms daarna wel honderd man. Hmm. En uh, sommigen waren in hoekjes aan het huilen. In de eerste, eerste dagen was dat echt het geval. Ze kwamen van, letterlijk van heinde en verre. Daar liepen ook cameraploegen tussendoor. Het was een krankzinnige toestand. En als je dan behoefte had aan heerlijk eten, dan was dat daar. Ja. Allemaal. Troostvoedsel. Zeker. Eh, wij, wij, wij gaan zo verder. Ik, ik wil nog even... Maar je wil weten beetje, waarom dat daar is natuurlijk. Met die agenda. Reven. <laughs> wat, wat heb je hier nou weer opgestaan? Revenverzamelaar, Vulpen. Waar is dit? Wittgenstein. Ja, oh jeetje, dat wat, is goed dat je wat, dat, dat zegt. Moet je roze plakbriefje, Reven verzamelaar, dat is een... Dat uh, is uh, uh, uh, uh, een... revenverzamelaar, die heeft iets wat ik... Een boek wat ik nog niet heb en wat ik heel graag wil hebben. moet mm -hmm. ik naar kijken, moet ik bellen. Vulpen, die heb ik nou niet bij me, want die zitten... Ja, ik heb wel een vulpen. Ik, ik verzamel vulpen, een hele mooie. Mm -hmm. En ik moest... Uh, ik heb een hele mooie vulpen gekocht via internet. En uh, nou, die moest ik betalen. Daar staat een boek van Wittgenstein. Dat vind ik de Wittgensteins. De filosoof. Ja, er is een boek verschenen. Dat is van uh, de... Uh, nou, schrijver weet ik even niet, maar dat heet de Wittgensteins. En dat beschrijft de le het leven van de familie Wittgenstein. En dat is zo'n ongelooflijk interessant boek. En dat ga ik cadeau geven aan iemand. Okay. Die hoop ik nu niet luistert. De andere plakbriefjes slaan we even open. Mag ik gewoon even... -man, jij verzamelt alles hierin. Waar zitten we nu? 12... Ja. Het is meer een plakboek dan een. Waar zitten we? In? Deze. Ik heb geen idee. Hier. B-viltjes ah, ja. heb je erin geplakt. Ja, dat zie je voortdurend overal. Hier op ja. woensdag 28 oktober. Ja, dan zit ik in het café en dan hoor ik iemand of op zo'n bagno. Ja. En dan schrijf je op wat het is. Ja, en dan vrij ik dat de hele tijd. Gerald Adams. Gip, heb je dinsdag gehaald? Nee, juist niet. Daarom heb ik die brief erop gedaan. Want toen hier zie je Tessel, dus toen zat ik in Texel. Oh, okay. Was er nou één leuke afspraak waar je ontzettend op verheugd had? V uh, vandaag? Waar zitten we? Uh, eh, eh, het nee, is nu 1 november, 1 zondag. November. Ja, dus dat is... Ja, gister, dus, ja de zaterdag nog. Ja. Ja. Om half drie vandaag heb ik wat gedichten voorgelezen in Bellevue. En uh, in aanwezigheid van de ouders van Theo. Dat was heel erg leuk. Dat was echt heel erg leuk. En toen hebben we nou ook naar een... Uh, het was eigenlijk een hele intieme bijeenkomst. hebben we daar... Um, uh, film gekeken, documentaire die maandag wordt uitgezonden van Maatje Nevian. Het is een prachtig, perfecte film. Echt waar, dus iedereen was zeer aangedaan. En is dat een film over het leven uh, van Nee, leven het is een documentaire, maar alleen maar bestaande uit de, uh, beelden van Theo. Dus er zit niet eens een voice-over bij. Hm. Uh, uh, we, het enige wat er aan toegevoegd is, dat zijn dateringen... Okay. En uh, je ziet hem dus in 1993 al met Pim Fortuyn praten. En ja, ja, er zijn beelden die niemand ooit gezien heeft, ook zijn familie niet. Dus dat was echt heel mooi. Heeft het je deze week ook bezig gehouden? Aan de, uh... Uh, en weet je wat het is? Uh, um, al, al vijf jaar lang hebben Gijs van der Westerlaken en ik... zijn we elke dag wel op een of andere manier... Uh, Naar nou, met Theo bezig vind ik zo raar uitgedrukt. Maar komt Theo ter sprake? En dat is omdat we de remakes hebben gemaakt. Omdat we uh, met die documentaire bezig waren die we ook geproduceerd hebben. Omdat er ook nog een andere documentaire aan zat te komen. Omdat we zelf meewerkten aan, aan boeken. Omdat we daarover geschreven hebben. Dus elke dag, al vijf jaar lang, uh, is hij wat dat betreft in onze gedachten. En ook... Uh, dan kan je hem nauwelijks meer missen. Want dan is hij er gewoon. Nou ja, dat is ook zo. Dat, dat is ook zo. Dat, dat, dat is ook wat we ook min of meer wel bewust doen. Omdat wij vinden en voelen dat we hem ook heel graag in leven willen houden. Mm -hmm. Wij herdenken niet, dus ik ga niet naar een herdenking toe. Uh, daar hou ik niet van. Maar wij herdenken hem door inderdaad boeken te maken, documentaires te maken, films te maken. Maar waarom dat zo monomaan bijna op hem gericht? Het is niet monomaan. Ik heb dit jaar... Drie boeken geschreven. En één uh, van die boeken is toevallig omdat het nu vijf nee, jaar maar, is, Gaat over Theo. Ja. Nee, je vertelt dat je bijna dagelijks met gijzelen. Ja, nou ja, dat komt omdat. Je moet nog we... een keer afscheid nemen. Ja, nee, maar dat heb ik al lang gedaan. Ik heb al lang afscheid genomen. Maar het nou, is dat leuk. Me niet. Jawel, maar afscheid nemen betekent. Mijn ouders die zijn al, al. Mijn vader is al vijftien jaar dood. En uh, mijn moeder is ook al tien jaar dood. En toch vind ik het leuk om ze als. Hm. Ik nog steeds om, om ze door hen te laten inspireren op een of andere manier. Ik ben blij op de manier waarop ik ben opgevoed, bij wijze van spreken. Ja, op die manier heb ik dan toch nog contact met ze. Ik vertel over ze aan mijn dochter. En dat, dat is eigenlijk heel prettig en geruststellend op een of andere manier. En datzelfde doe je met Theo van Gogh? Ja, ik vind dat noodzakelijk. Heer, uh, uh, dit verschijnt morgen, hè, wat ik ja. hier in mijn hand heb. Het boek uh, van jou, Theo Theo. Ja. Een vriendschap in zo'n Ja. Uh, zijn het er echt 211 geworden? Ik ben vergeten te tellen. Ja, ik had vanavond ik, nog even willen tellen. Maar dan uh, ben ik, even... hey, ik geloof het wel. Ik geloof dat ik heb wel twee, ongeveer 211 ben ja, uitgekomen. Ja, ongeveer. Dat ja, ik Precies, weet want je wilde toch ik wilde... 2 november... Ja, maar dat 2... voel... Toen ik daarover na ging denken, toen denk ik, dit wordt idioot. Ik weet niet of ik zo ben. Het zijn er in ieder geval meer dan 200. Dat weet ik wel. Ja, dat moet maar dan. ik heb er op het laatst heb ik er en wat uitgehaald... en weer wat bijgemaakt, en nog meer bijgemaakt, weer wat uitgehaald... nog weer bijgemaakt, bijgemaakt, nog weer wat uitgehaald. Ja. Dus ik, ik ben de tuil kwijtgeraakt, maar ik geloof dat het er wel 211 zijn. Ja. En, wa en waarom koos je voor die sonnet voor? Want het is, uh, ja, nou, zoals je kan er niet zien, maar er staat dus op elke... Elke bladzijde staat één sonnet. U weet dat wel, een 14 regelen gedicht. Twee keer vier. Ik vind het beeld maar, maar gewoon, mooi. Ik vind het gewoon Het beeld van het sonnet, het visuele ja. beeld, vind ik prachtig mooi. En uh, ik vind het een leuke vorm. Je kan er rare dingen mee doen. Ja. Uh, kan, je, kan je er één voorlezen? Ja, eigenlijk niet één. Mag ik er twee voorlezen? Vind je het erg? Nou ja, als dat geen uur duurt, want ik nee. moet nog zoveel met jou bespreken, want het is onze eerste ontmoeting. Zwaar. Soms als Van Gogh de Rusjes ging bekijken, ging ik als kritisch kijker met hem mee. Zwaar rokend, wodka drinkend, kon hij zeiken: spoel deze scène maar door de wc. Maar meestal was het, wat kan ze acteren? Ze wordt heel groot. Hij leek dan echt verliefd. Het zijn spelen, wilde hij spelend leren. Acteer de waarheid, zei hij, alstublieft. Zijn regisseren zag hij dus als spel. De waarheid als pion. Zijn hand verzet. Pas dan stak hij gelukkig in zijn vel. Acteren. Hemel spelen in een hel. Regie. Zijn woorden werden dan de wet. Van Gogh. Ik speel dat ik een vel. Dat had hij ook wanneer hij columns schreef. Zijn waarheid in totaal shot of close-up. Misschien dat hij daarin wat overdreef. Ach, hij was lid van de rebellenclub. Maar hij doorleefde zijn betrokkenheid. Hij filmde, schreef precies zoals hij was... Een regisseur tegen de schijnheiligheid. Oprechte adder onder Hollands gras. Zijn zinnen hadden soms obesitas, zo was hij ook. Hij maakte zich graag dik. Nooit uit het loods, maar ook nooit waterpas. Hij koesterde, zijn welder voede ik. Hij sleep zijn woorden, sleep zijn harde taal. Zijn pen en lens waren zijn tribunaal. Nou, je leest prachtig. Ja, nou, dank je. Nou heb ik altijd geleerd op school... in een sonnet moet een ommekeer zitten. Maar dat zit er niet in volgens Jawel, mij. Jawel, dat zit er wel in. Maar ja? Dat zit, oh, ben ja, ik, ja, je bedoelt ben een schiet of, of vol. Ja, maar... na nou, acht regels moet, het, uh, moet ja. het een wending krijgen. En bij jou ja. is het eigenlijk een doorlopend verhaal. Ja, dat is een doorlopend verhaal. Maar daarin vind ik dan weer... dat ik dan een wending... daarin heb ik dan weer een kleine wending. En uh, dat zijn... ja, Kijk, als je er 211 maakt... kan je niet een enorme wending maken. Nee. Maar dan heb je kleine wendingen daarin. En dat vind ik dan ook leuk. En je kan spelen met het rijmen, en het ritje ja. uh, ik, ik heb de helft van deze sonnetten gelezen. En toen dacht ik, zit er ook iets nieuws in? Heb je nou iets nieuws of is het toch vooral de vorm? Nee. Ik heb veel nieuwe dingen, denk ik. Ik heb veel nieuwe dingen die nog niemand weet. Die zitten erin. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de, de actualiteit... Um, het, het, het is wat ik zelf verbazingwekkend vond toen ik het uh, ging maken... dat was... Uh, ik was aan het denken... wat niemand weet, volgens mij... is dat Theo echt oprecht gevraagd was door Pim Fortuyn om minister van cultuur te worden. Ja. <laughs> en uh, dat niet alleen. Theo kwam toen ook naar mij toe... om te vragen of ik uh, dat in deeltijd wilde doen. Dat we dat samen zouden doen. En toen wilde hij weer dat, die, dat ik staatssecretaris zou worden. En dat lijkt misschien gek. Maar omgekeerd is ook waar. En daar hebben we zelfs bewijzen van. dat staat ook in die film die maandag werd uitgezonden. Theo die wilde, werkte toen voor Veronica ook. Of een andere omroep. En die wilde leefbaar Theo maken. Een echte politieke partij. Ja. Die, en dat zou hij dan meteen filmen. Want we hadden gehoord... Uh, een onderzoek had uitgewezen... dat Theo wel twee zetels kon krijgen. Dus ik zag mezelf ook al in de Tweede Kamer zitten. Kan ik je vertellen. En Theo heeft dan ook aan Pim Fortuyn gevraagd... of hij tweede wilde staan op de lijst. Ik was dan derde of vierde. Mm -hmm. En uh, dat heeft Pim Fortuyn toen geweigerd. Maar wel is uit dat contact naar voren gekomen... dat en Pim Fortuyn, of Theo, heeft hem toen het idee aan de hand gedaan... om artikel 1 te schrappen. En ja. dat is later. Eigenlijk heeft dat een enorme Even vertellen hè, wat artikel 1 is. Artikel 1 is. is het artikel in de grondwet. En dat gaat tegen, Het zegt eigenlijk, je mag niet discrimineren. En uh, je mag geen, niet discrimineren op ras en godsdienst ja. enzovoort. En Pim Fortuyn die heeft gezegd, en dat is hem toen heel erg kwalijk genomen... Maar artikel 1 moet uit de grondwet... Uh, want hij vond dat strijdig met artikel 7. En artikel 7, vrijheid dat van. is de vrijheid van meningsuiting. Ja. Dat is een idee van Theo om dat, uh, daar, dat te gaan doen. Theo heeft daar in al die processen die hij heeft eens? gevoerd... Ik ben het daarmee eens, ja. Ik heb daar ontzettend lang met Theo over gesproken. We hebben het bekeken. Die wetswijziging, ja, het wordt technisch. Maar goed, die wetswijziging, ik zal het zo vrolijk mogelijk vertellen. En zo kort mogelijk. En zo kort mogelijk. De wetswijziging is er pas in 1984 doorgekomen. Dus het was vrij recent. En daar was al discussie over en die oh. is niet goed. En daarom was Theo er tegen. Die had er ook last van. En toen heeft Pim Fortuyn het overgenomen. Maar ik had hier dus kunnen praten met een uh, staatssecretaris ja. of een ex-staatssecretaris. Dat, had je, nee. doen. dat had je kunnen doen. Had je dat gedaan? Nou, ja, dat had ik gedaan. Maar dat is toch een volkomen kranke jorem idee, dat was toch nooit gelukt? Dat was wel, waarom niet? Waarom niet? Als ik, ik denk, ah, het was nooit een werkelijkheid. Ik denk niet dat de koningin Theo van Gogh beedigd zou Ze hebben. heeft de koningin helemaal niks mee te maken. Dat die... zou prachtig zijn als ze dat geweigerd had. Dan had je me zeer gelukkig gemaakt. Of had ze mij zeer gelukkig gemaakt. Als ze had gezegd, de heer van Goch, die beedig ik niet. Of wat dan ook, Want ja. daar heb ik geen zin in. Heerlijk. Dan hadden we echt een kabinetscrisis gehad. En was de monarchie nu weg geweest. Is Theo de man die jou eigenlijk wakker gekust heeft? In zekere zin wel, ja. In zekere zin wel. En... Uh, ja, het, het, het was heel erg prettig voor een redelijk burgerlijk mens... als ik, om bij hem in de buurt te zijn. Want wat heeft hij bij jou opengegooid? Wat heeft hij in jou losgemaakt? Nou, bij veel mensen, maar ook bij mij, deed hij altijd een beroep. Zonder dat hij je misschien heel erg goed kende. Maar hij zette je meteen aan het werk... Schrijven. Naar, jouw ja, verband. schrijven. Maak maar meteen een scenario. En uh, maak dan een donker en een zwart scenario. En ja. zo, dat, dat deed hij. En dat vond ik eigenlijk heel prettig, dat hij dat deed. Hij had er wel kritiek op als het niet goed was. Want, nou, uh, uh, dan kon je alle hoeken in gescholden worden. Maar ben je ook niet uh, meer uitgesproken geworden? Uh, sinds wanneer? Sinds, uh, uh, sinds je met Theo omging? Ja, dat valt wel mee. Ik weet nooit al uitgesproken waarin. Uh, uh, felle meningen? Niet al te genoeg. Nee, ja, die had ik al. Ik was, ik was... Ja, maar je je, je is ze misschien nog niet zo. Nou, ik was al redacteur van Propriacurus, een Amsterdam studentenblad. Uh -huh. En daar word je gekozen als je wat uitgesproken meningen hebt. Dus ja. dat had ik al. En dat, maar dat was ook de reden waarom Theo mij opzocht. Want ik, ja, hij kende mijn manier van schrijven al door PC. Uh. Dus dat vond hij ook leuk. En, en, en zo hebben we ook elkaar ontmoet. Uh, uh, uh, uh, misschien moet ik het preciseren. Ik heb het idee dat, je, dat er in jouw een soort woede gekomen is. Of had je die altijd al? Nou, die woede is zeker na zijn dood... na zijn moord, moet ik zeggen, vind ik die enorm... is die gegroeid. Mm. Zeker. Daarvoor was het meer vrolijk uh, kwaad maken, als je dat zo kan zeggen. Meer was alleen het, maar provoceren. Ja, hem veel meer provoceren. De echte, oprechte, diepe woede, die nog steeds niet verdwenen is... en die dat vind ik van mezelf, verafschuw ik dat ook... maar die grenst aan haat... En aan wrok. Uh, die is echt gekomen, en het niet kunnen vergeven, die is echt gekomen na de moord uh, op Theo. Oké, okay, die, die heb je geuit, in, in, in wekelijkse columns, in het paratool. Dagelijkse? Ja, pardon. Ja, serieus, echt waar, <laughs> elke dag. Tot dat hoofdredactie we volgens mij een keer tegen jou zei. En nou ophouden. Ja, toen ben ik toch doorgegaan, en, en precies een jaar lang. Ja, maar Erik van Guithuizen vond eigenlijk dat je toch wel eens... Een ja, keer maar hij ploppen. gaf me wel de ruimte. Ik, sorry Erik, het spijt me heel erg. En ik heb dat zeer in hem gewaardeerd. Ik ga gewoon door. Dus ja, jammer... Maar heeft hij na een jaar gezegd, en nou nee, ophouden? Dat heb ik gezegd. Oh, dat heb je zelf besloten. Ja, ik wilde dat een jaar lang. Maar nog, nog toen... ben je woede niet kwijt. Want nee. je vindt dat politici die ja, dat hadden kunnen voorkomen, die moord. Je vindt dat ze de dingen niet durven te benoemen. Ja. En dat ben je nog niet kwijt. Die woede zal ik mijn hele verdere leven houden, ben ik bang. Zeker. Ja, ik vind het ook niet... Dat, dat, heeft, waarschijnlijk nee, is dat, je, dat, dat is bijna je identiteit geworden. Dat is niet goed voor ik je. Ik weet niet wat dat is, identiteit. En ik vind het wel goed voor me, want het levert hele mooie producten op. <laughs> het is echt waar. Dat is, ja, ja, het, het, identiteit, het, Dat weet je wel wat het is. Maar ik bedoel, je valt, uh, je valt er bijna mee samen nu. Nee, voor veel mensen. Nee, ja, voor veel mensen. Maar het is een onderdeel. En hmm. nogmaals, ik schrijf ook andere dingen. Ik schrijf romans die er niet ja. over gaan. Ik schrijf, ik, ik schrijf scenario's. Ik schrijf columns die er niet over gaan. Ik schrijf uh, uh, <grlug> uh, uh, korte verhalen. Uh, al, alles wat je maar met schrijven kan doen, dat doe ik. Hmm. Maar één keer in de vijf jaar heb ik mezelf voorgenomen... ga ik iets doen met Theo van Gogh. Dus het kan best zijn dus, dat ik... Dus ook... uh, uh, in 2014 komt er weer iets... Van jou over Theo. Ja, God. maar dat kan een st van stripboek tot musical zijn of film of een, dat die ergens verborgen is of ja. dat ik meegewerkt heb aan iets. Kan. Ja. Dat vind ik ook leuk. Ja, hoor, ik hoorde je net zeggen en ik zal ze nooit vergeven of ik vergeef ze niet. Wie bedoel je met ze? Ik kan, ik kan de moordenaar van uh, niet ze. Ik heb altijd gezegd de moordenaar van Theo van Gogh. Die, uh, uh, ik dacht achter er komt wel een moment, ik ben keurig opgevoed... dat ik zo iemand kan vergeven, en dat, dat wil ik niet. Ik kan het niet, ik wil het niet. En ik kan het echt niet. Nee, ik want, kan het echt niet. Want willen niet, dat lijkt me meer een, een beslissing, zeg maar, hè? Ja, een... nou, die beslissing wil ik wel nemen, maar ik kan het niet. Ik, ah. ik, het, dus eh, een mevrouw Heijn, kan het zeggen, maar die, die, die de moordenaar ja. van haar man vergeeft... Dat, dat, kan je dat begrijpen dan? Uh, Nee, ik kan dat niet. Ik, ik heb die karakterstructuur niet. Ik heb die, dat, dat lukt me niet. Um, uh, het heeft niets te maken met, met de vriendschap die ik had met Theo. Maar um, uh, ik vind de walgelijke manier waarop hij vermoord is, daar kan ik, daar, daar kan ik ook geen rechtvaardiging voor vinden. Misschien zou het anders zijn geweest als hij een hartaanval had gehad of zo. Mm -hmm. Maar, maar dat, en heb ja. je nooit de behoefte om die moment B in de gevangenis op te zoeken? En dan is het lekker rechtstreeks... Ja, dat heb ik, dat heb ik de zeker. De confrontatie met hem aan te ja, gaan? Ja, natuurlijk. Heb ik heel graag. Die behoefte heb ik wel. Ik, ik, ik, ik zal je sterker vertellen, ik heb dat wel eens gedroomd. Zo in het begin. Zo graag wilde ik dat. Maar um, ten eerste denk ik niet dat de familie dat wil. En dat begrijp ik volkomen. Um, en ik moet mezelf ook... De familie, ook, van, de, de familie van, van, van Ja, nee, van de familie van Gogh oh. en... Uh, ik weet ook niet, of zijn zoon geen zeggenschap over wat jij doet. Nou, ik wil daar wel, ik heb geen, absoluut geen zin om die mensen daarmee okay. verdriet te doen, op welke manier dan ook. Misschien dat wil wel. zijn zoon het niet. Maar ik zou het graag willen doen omdat, je, omdat ik hem zou willen overtuigen van het misverstand uh, waar hij heeft aangeleden. En de grootste straf voor hem, voor mij, zou zijn dat hij geslagen zou worden met inzicht. En uh, dat hij dan door dat inzicht beseft... Oh, wat heb ik een vreselijke fout begaan. Dat, dat, dat zou mij wel genoegdoening geven. Dat hij gekweld dat... wordt door, door spijt, en, uh, dat hij, ja, nou, spijt. Ja, nou door spijt. van Dit is heel erg dom wat ik gedaan heb. Nou ja. En het liefst nog dat dat verder gaat. Dat de hemel niet bestaat. Dat, uh, dat Allah niet bestaat. en Dat, dat, dat hij ja, de maagden, maagden niet krijgt. en uh, Dat het één grote fout is geweest. Ja. Ja. Heerlijk. Maar ik proef ook een soort kick dan in jou. Of... Al, als dat het geval zou zijn. Maar is dat in het algemeen ja. dat woede. die uitingen jou een soort kick geven? Ja. Ik ben helemaal geen aardig mens. Woede en rancune. wrok. dat zijn ja. toch voor mij de fundamenten van waaruit ik schrijf. Ja. Het, het, alsof ik iets heel erg engs en naars. Nee, heb nee, gezegd. ik zit, ik zit even neerde. te denken. Van, <laughs> is, is, is, is het woede? Uh, was dat de oorspronkelijk? Of was het misschien meer verontwaardiging. Nee, het is woede. Het is absoluut woede. Heel, heel kwaad. Nee, maar, ik probeer een paadje op te lopen met je. Het zou kunnen zijn dat jij... Want je was vroeger... Uh, ik weet niet of, of ik je nu links of rechts moet noemen... maar vroeger was je nogal links in ieder geval. En, ja. en jij hebt volgens mij ook geloofd in de... Ik ben communist geweest vroeger. Nou ja, en volgens mij heb jij geloofd in de multiculturele samenleving. ook. Absoluut. Ja. En, dat je, en nu met een soort. Uh, uh, dat je daar eigenlijk zo kwaad over bent, teleurgesteld. dat dat niet gelukt is wat je, wat je nou ja, voor maar, ogen had. Maar waarom kan ik niet tot inzicht gekomen zijn? Waarom gebruik je nee, het, het, kan voor, heel, het kan heel goed. Hoe ik ben gewoon tot een ander en ik vind beter uh, inzicht gekomen. En echt op grond van het feit dat ik de zaken ben gaan bestuderen. Mm -hmm. en, en zoals ik ook mijn lesjes vroeger geleerd heb als huiswerk... en zoals ik ook mijn studie heb gedaan... zo ben ik ook dat gaan bestuderen... en ben tot andere conclusies gekomen waar ik en anders... Het, uh, en wat is het voornaamste inzicht, het grootste? Uh, het voor, ja, dat, als je dat zo vraagt... dat is mijn voornaamste inzicht geworden... dat er niet zoiets bestaat als... Uh, of dat eigenlijk elke ideologie... altijd leidt tot oorlog of concentratiekampen, of vernietiging, of um, dat soort zaken. En dat dat, dat, dat eigenlijk... Um, mensen kunnen niet zonder ideologie, helaas, maar dat vernietigt de mens. Dat is eigenlijk een inzicht wat ik heb gekregen. Ideologieën moet je altijd bestrijden. En, en, en, en dat is ook een religie. Een religie is voor mij een ideologie. En ik, ik, vind, dan, ik vind daar alle... Ja, het, ik vind de ene religie eh, zelfs wel beter dan de ander. En eh, er zijn religies die ik verafschuw, en dat, omdat ik ze veel te ideologisch vind. En, dat, en de ideologie van die religie, die, eh, eh, van sommige religies, vind ik zo eng en fascistoïde... dat ik die zal bestrijden. Ik, ja. ja. En die, de islam vind je dan enorm fascistoïde? Dat vind ik echt echt een Ook, ook de milde vorm? Of, of richt je je dan echt op dat, die, die, dat extreme? Nou ja, ik denk... Want dat, ik denk dat een hele... Die moslims... en hoe we die discussie tuurlijk. midden in de nacht niet nog eens over nee. te doen. Maar. Het klinkt heel raar. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar het cliché... Uh, uh, uh, ik ken... Ik heb moslimvrienden. Het is echt zo. Maar je had ook hele goede communisten. Zeker. Ik ken ze. Je had heel, en ik vermoed ook, die ken ik dan weer niet... maar ik vermoed ook dat je hele goede fascisten hebt gehad. Ja. Hele aardige, lieve mensen die toch achter Hitler aanliepen... en die Hitler goed brachten. En dat is het rare van een ideologie. Ik heb ook niks tegen de mensen. Integendeel, mijn, mijn levensbeschouwing gaat uit van de mens helemaal. Ik heb echt alleen iets tegen ideologieën. Tegen die ideologieën en de ideologie... Uh, van de islam vind ik nu uh, erg uh, fascistoïde de structuur hebben van het fascisme. Maar even over die ideologieën. Dat, dat, uh, Je bent een belezen man. Nou, nou, goed. Je hebt, laten we zeggen, toch wel enige kennis. Want <lacht> dat inzicht dat ideologieën heel vaak leiden naar. Ja. Uh, verschrikkelijke dingen. Dat is wel vaker beschreven. Absoluut. Maar wilde jij daar nooit nee, aan? Nee, zeker niet in de tijd dat ik, uh, toen ik jong was... Uh, communist was en later gewoon links, zal ik maar zeggen... en ik gedreven werd door ideologieën... Uh, toen uh, dacht ik dat ik in staat was, was om, uh, tot empathie... dat ik jou zou kunnen begrijpen, bijvoorbeeld... wat ook de meeste ideologieën hebben... dat ik echt ja. kon invoelend mens kon zijn, mm -hmm. weet je wel. Dat is een misverstand... Dat is een verschrikkelijk misverstand. Ik voel schuldgevoel. Wat ik nou het meest weerzinwekkende gevoel vind dat een mens heeft. Maar waarom? ik dacht. Nou, omdat ik dat afgrijp. Ik heb geen schuld. Maar okay. ik dacht dat je dat moest hebben. <lacht> en dat hebben de meeste mensen ook. Van wie had je dat geleerd? Dat je ja, dat ik vermoed van mijn ouders. Ik maar maar over schuldgevoel. Nou, uh, ik, ik vond dat jij, vroeger vond ik dat jij bijvoorbeeld verantwoordelijk was... voor het feit dat het in Afrika honger was. Mm -hmm. en, ik was en ik vond dat jij ook verantwoordelijk was... voor het feit dat de onderklasse uh, te, weinig, uh, ja, uh, te, te weinig te besteden had. En dat kwam ik, ik kwam tot die conclusie doordat ik empathie had met de onderklasse. Ik vond dat belangrijk. Ik dacht dat ik empathie had met wat er in Afrika gebeurde. En nu Helemaal niet. Ik vind, dat in ieder geval, ik vind het wel vreselijk. Als ik een hongerend kindje zie, vind ik dat afschuwelijk. Maar ik denk niet dat empathie dan de goede manier is... om uh, iemand tot verantwoordelijkheid okay, te dwingen. Maar je voelt nog wel empathie. Je denkt alleen, ja, daar kunnen we het niet bij. Dat, is niet... dat heeft geen zin om, om uh, dat door schuldgevoel te laten leiden. Nee, dat is nou precies een mooi voorbeeld... Waarvan ik dan zeg, daar ben ik totaal. Ontwikkelingshulp hebben we het hier over. Daar ben ik totaal anders over gaan denken. Totaal anders. Echt heel anders. Afschaffen, vind jij? Ja, voor een grootste gedeelte zelf laten doen. Echt zelf doen. Vroeger dacht ik inderdaad, geef de mensen een vis. Nu denk ik niet alleen, geef ze een hengel omdat ze zelf. Maar ik denk, uh, laten we ze een zaadje geven om daar een boom te planten. Zodat ze een hengel kunnen maken en dan zelf ook de vis kunnen vangen. En dat, dat is echt mijn opvatting geworden. Dokter, want je kijkt weer namelijk of ik weer uh, heel nou, erg Ik zit nog even... Ja, <lacht> dat is jouw hypochondrische aard. Ja. Dat is, <lacht> ik, ik, ik ga een poosje niet naar je kijken. Ja. <lacht> ik, ik, ik wil even, Het is vier minuten over half één. Ja. We draaien toch altijd wel één keer een muziekje. En uh, volgens mij moeten we dat nu even doen... En pakken we het daarna weer op? Is goed. Bij, bij, bij de empathie en bij provocaties en uh, et cetera. Je had 15 nummers bij je. Luister eens, <lacht> we hebben hem dit jaar nog niet gehoord. Ik hou wel een beetje van Bob Dylan. En uh, die stond ook bij die 15, dus die gaan we draaien. Het Ain't Me Baby. Bob ja. Dylan. away from my window. Leave at your own chosen speed I'm not the one you want, babe I'm not the one you need You say you're looking for someone Who's never weak but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I'll only let you down You say you're looking for someone Who promised never to part Someone to close his eyes for you Someone to close his heart Someone who... Back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving And in any way I'm not alone You say you're looking for someone Who'll pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call Hey love Bob Dylan, met het Eend Me babe". En uh, dit is Napels bij Nacht. En mijn gast is Theodore Holman. Theodore, ik, ik ga je zo eerst iets uh, even, even over Dylan... en daarna ga ik je nog even iets vragen over uh, Fortuin. Maar waarom ja. dit nummer? Behalve dat, dat het... ik het mooi vind? Ja, ik, dit is het eerste nummer wat ik op gitaar kon spelen... met het uh, Bob Dylan-songboek, vroeger. <laughs> ja. Maar ik heb achteraf heb ik me gerealiseerd... dat dit nummer... Mijn, vrouwbeeld enorm heeft beïnvloed. Oh? Cool. Ja. Uh, it ain't me, babe. Uh, I, I know you're looking for someone. Never sweet, but always uh, wrong. To protect you and prevent you. Whether you are right or wrong. En dat kan someone niet. to open each and every door. It ja. ain't me, babe. Ik ben ja. dat niet. Ik hou niet de deur voor je open. Je moet het zelf maar doen. Oké, okay. goed. Snap je? Ja. Uh, okay. Misschien komen we nog wel over de liefde. Maar uh, terwijl wij naar die muziek zaten te luisteren... ging de telefoon. Mm. ANP belde naar ons. Want die hebben jou dit horen... die hebben jou horen zeggen dat Theo en jij... of Theo in ieder geval gevraagd was als minister van Cultuur. Van Gogh, ja. Jou, eh, is, ja, Theo van Goch, ja. Ja, ja. het is echt zo. Oh ja... Het, het. Theo kwam en de, en bij een beetje, mij met ja. zijn plastic tasje en die zei... Uh, ik heb hem gesproken en die heeft gevraagd of ik minister van cultuur wil worden. Het eerste wat ik ga doen is dat ik uh, de filmsubsidies ga aanpakken. Hm. Nou, Zo'n verhaal had hij. En ja. uh, Het was geen fantast, uh, fantastisch verhaal van hem. Want dat kon hij en, natuurlijk ook... Nee, het was absoluut geen uh, verhaal van hem. Want het, Ik moest Theo wel uitleggen, want hij wilde ook dat ik dan staatssecretaris zou worden. Ik denk, nou, dat zo lopen politieke onderhandelingen niet, Theo. En hij wilde ook meteen dat de ministerraad... Dat is echt waar. Hij zei, nou, dan geef ik jou in ieder geval alles door wat in de ministerraad besproken is. Ik kan je daar je columns over schrijven. Ik zeg, Theo, dat lekt uit. Dat moeten we niet doen. Ik hou van een open democratie. Maar dat is echt serieus. serieus in maar die was tijden. het? Nou, het moet hij zijn, is in 2002 dus voor... vermoord, 6 mei? Ja, 6 mei 2002. 2002, vlak voor de verkiezingen heeft Theo twee keer Pim geïnterviewd... binnen het tijdsbestek van drie maanden. Okay, en dus ik vermoed dat ergens, ergens binnen die drie in maart, maanden april. Ja, is dat, denk ik, gebeurd. April. Maar ik, ik heb geen geheugen daarvoor, maar ergens... Dames daar en binnen... heren van het ANP, leg dit maar op één uur uit. Ergens in het <laughs> vroege voorjaar van 2002 uh, mm. is, dit, is dit verzoek aan Theo van Gogh uh, gericht. ja. ja. Herinner je, je nog, uh, waren er nog meer van die uh, bijzondere namen? Qua, uh, of ik nog meer ministernamen uh, wist? Uh, nee, dat weet ik niet. Oké, okay, nee. goed. Dan sluiten we dit af. Uh, ander onderwerp nu. Uh, ik, uh, terwijl ik uh, zat na te denken over jou, toen dacht ik, jij doet zoveel... maar misschien is het beste wat jij wel kan doen, is romans schrijven. Uh, ja, dat weet ik niet. En gedichten. Ja. Maar waarom dacht ik, concentreer je, je daar niet op? Waarom doe je zoveel tegelijk? Ja, omdat, het, dat, omdat ik veel tegelijk ben. Dat, dat, ik wil niet pedant klinken, maar ik wil de mogelijkheid hebben... om iedere keer mijn... Mijn stijl en mijn vorm te kiezen. Dat maakt mijn vrijheid uit. Dus als ik vind dat ik gedichten moet schrijven, dan schrijf ik gedichten. als ik vind dat ik muziek ja. moet maken. Ik heb ook filmmuziek gemaakt voor Theo. Ja. Als ik vind dat hebt, ik. Uh, gedichten van Reven op muziek gezet heb die ik die ook heb op muziek, ik, muziek in gezet. artiest heb ik je eens een keer een uh, horen brengen. Ja. En. Ik wil dat allemaal kunnen doen. Ik wil ook tekenen en ik wil ook schilderen. En, en ik, ik wil toneelstukken maken, films maken. En, wat, en, en alles is even dichtbij je. Alles is echt. Het komt allemaal in ieder geval uit dezelfde bron. Hmm. En uh, dat allemaal, dat ben ik. Ik ben niet de romancier of de dichter of de scenarist uh, of de zanger. Dus je vindt het een rare vraag van mij? Nou, helemaal niet. Dus helemaal niet. Maar ik wil graag uh, uh, de mogelijkheid hebben om me op al die manieren te uiten. Daar hou ik van. Maar ik, ik zou je vertellen wat ik dacht. Ik dacht, kijk, want jij, jij houdt er ook van, van te provoceren. Je bent ook wel in een bepaalde manier misschien wel een beetje behaagziek. Dat vind je ja. ook wel leuk. Allemaal, jij zegt maar... vaak een beetje bij mij. En dat kan je gewoon oh. weglaten, omdat hey, het, je ik bent het helemaal. Automaat, je bent extreem behaagziek. Nee, en dat zijn het, het allemaal... is weer een bijvoeglijk namen. Nou. Ik ben behaagziek. Oké, okay. en, <laughs> en dat zijn allemaal... Uh, Manipulatieve technieken eigenlijk. Zeer, maar daarom voel ik mezelf ook kunstenaar. Omdat bij de gratie van het manipuleren bestaat de kunstenaar. Ik manipuleer. En dat vind ik uh, buitengewoon prettig om te doen. Maar als je nou een roman zou schrijven met hart en ziel... hè Ja, dan en dat, dan manipuleer je, ik hebt, ook. Uh, uh, ja, je, je manipuleert in het verhaal. Maar je laat... Uh, ik zei niet voor niks met hart en ziel. Volgens mij stel je dan toch kwetsbaarder op... dan als, uh, uh, als, als een, een behaagziek man of als een provocateur. Je bent dan toch kwetsbaarder, lijkt me. Nou ja, eh. um, je moet het zien als een kind op het schoolplein... dat wanneer het zijn zin niet krijgt, heel hard met zijn voet gaat stampen. En als er dan uh, de juf komt, dan gaat hij de juf een klap geven... Ken je dat? Heb je dat wel eens gezien bij kinderen? Nee, ik wil het niet weg. Ja, zo. En uh, ik geloof dat ik. Vind ik. Oh, sorry. Ja, nou ja, dat mag je zeggen. <laughs> maar ik ben nooit uh, die, een jonger geworden. <laughs> ik ben altijd dat meisje gebleven. En nooit ouder dan die kleuter die dat doet. Het is nou eenmaal zo. En daar leg je je bij neer? Ik vind het een leuke houding. Ik vind het een. Voor mij is het een houding die mij past. Maar houdt het je dan niet uh, uh, af van de liefde bijvoorbeeld. Nee. Waarom? Uh, uh, het, uh. Ik, heb er, ik weet dat ik. Ondertussen weet ik dat, dat ik vreemde opvattingen over de liefde heb. Want ik zeg altijd dat de liefde niet bestaat. En daarmee bedoel ik eigenlijk de romantische reflex die men tegenwoordig heeft wanneer het over liefde gaat. Leg uit. Nou. Eigenlijk vindt men dat de liefde zoiets moet zijn als we zien um, in films of lezen in boeken. En uh, dat betekent dat we echt op iemand heel erg verliefd moeten worden zonder ons af te vragen wat dat eigenlijk is. Dat we daar dan mee moeten trouwen, dat we daar dan altijd bij moeten blijven. Dat we die ander ook gelukkig moeten maken. En ik vind dat een heel beperkt idee van... De, bij de ander zijn. Het woord liefde krijg ik er haast niet uit. Dat is een romantisch ideaal. Uh, uh, en, en die liefde, die verandert steeds. Je moet het zien als een menukaart... waarop allerlei lekkere gerechten staan. Maar je weet pas werkelijk hoe dat gerecht smaakt... Hoe dat, op het moment dat je het proeft. Mm -hmm. En zo is het met de liefde ook. We kunnen er wel praten over de liefde zoals op een menukaart... maar we weten pas wat het is op het moment dat we het meemaken... Je jij hebt dat meegemaakt? Ja, natuurlijk. Ik ben ook verliefd geweest. Ik ben nog wel verliefd. Ik heb een ontzettend leuke vriendin. En uh, uh, die, uh, die... Maar... Uh, ik, ik kan ook niet onttrekken aan die romantische reflex... want zo ben ik opgevoed. Maar het is breekbaar en het is niks. In feite is het niks. Het zijn illusies waarmee ik wat in stand wil houden. En het is ook beperkt. Maar, Als... maar, maar, uh, Ho even, wat is precies een illusie? Dat er liefde zou zijn, ik maak me dat maar wijs. Ik weet het niet. Als ik tegen jou zou zeggen: Ik hou van jou, Henk. Ah, wat leuk. Ja, wat denk je? Maar dan, wat <laughs> weet jij dan? Wat ik voel. Wat denk je dan dat nou ja, ik daarmee kijk, als, bedoel? Als iemand mij dat... Uh, uh, dit is onze eerste ontmoeting. Als iemand mij dat vertelt dan denk je Ja, je bent gek, want je weet helemaal niet hoe ik ben. Nou, en dan kennen we elkaar iets beter. We kennen elkaar heel okay. goed. We gaan al jaren met elkaar om. Nou, ja, en dan zeg ik, ik hou van jou, Henk. Nou, dan geloof ik dat wel. En, maar wat betekent het? Dat je het gelooft? Nou, het zal, uh, Natuurlijk geloof uh, je dat, want ik zeg het ook. Maar wat betekent het voor jou? Wat moet ik dan doen? En wat nee. moet jij dan voelen? En ja, wat is er dan? Ik, in principe hoef ik natuurlijk niks te doen. Het is een mededeling van een andere ja, mij. Maar wat okay, maar wat is dan? Wat, wat, wat moet ik dan doen dan? Nou ja, jij hoopt natuurlijk dat die ander dan zegt... en ik van jou deel doe. Maar wat betekent dat dan weer? Nou ja, dat je misschien samen een leuk leven gaat leiden. En dat is liefde. Dat, dat is het dan. Nou ja. Dat is het <laughs> nou, dan. Dat is toch niks waar je het over hebt. Dat we Misschien een leuk leven. Ja, misschien ook niet. Ja, maar liefde is niks. Je zegt het nou zelf. Nee, dat zeg ik niet. Ik, ik, ik wil er alleen maar mee zeggen. Dat leven brengt altijd risico's met zich mee. Dus ook als je denkt dat er de liefde is. Dan ga je dat pad op. En dat kan je wel eens ongelooflijk teleurgesteld raken. Altijd. Maar, per definitie. Nou ja, Omdat we niet zeg. weten wat het is. Ja, als jij het zou weten wat het is. Dan zou je zeggen. Nou, mevrouw. Ik weet wat liefde is, het spijt me heel erg. Daar voldoet u niet aan. Uh, we, we, ik vind u prachtig, mooi en aantrekkelijk. We doen het niet. Nee, maar je bent hartstikke geil. Je, je wil dat wijf meteen onmiddellijk in je bed hebben. Ja. En je zegt, Miep, ik hou van jou. Je bent een stuk, geweldig. Kom mee naar mijn huis. Kom, ik sleep je mee naar mijn hol. En ik blijf voor eeuwig bij je. Oh, lust is weer iets anders dan liefde. Nou, dat zal een onderdeel ervan zijn. Ach, er bestaat alleen maar lust, want dat is bewijsbaar. Maar liefde is dat niet. Je kent het gedicht, je gaat niet helemaal voorlezen. Hè? Je houdt van Kip, maar ja, van Jaap Fischer, dat is een lang gedicht. Ja, maar dat ja, gaat ja. over de liefde. Maar dat is. Dat, dat, dat, liefde, zo, dus staat alleen alles in Alles de... wat je ziet, aan stelletjes of weet ik wat. Dat, dat vind jij allemaal hypocriet? Uh, ja, het zijn nog niet volgedragen <coughs> gezwellen. Waarvan de een kan een kankergezwel worden. Dus, en de dus is jij vertrouwd? Nooit een, een, een echtpaar dat vijftig jaar bij elkaar is. De burgemeester komt op bezoek en die zegt. We hebben dat eigenlijk. Leuk gaat met elkaar al die vijf jaar. Of dat jaar. liefde was, mijn ouders die zijn ook ja, maar... zo lang bij elkaar gebleven. Dat was, was dat liefde? Dat was dat bij elkaar blijven uit noodzaak van ja, de... twee oorlogsslachtoffers ja, je die elkaar vergeten. Ik een beetje een cynische man. Ik ben met liefde cynisch en sarcastisch. Echt waar. Maar Echt dat waar? is omdat jij zo vaak teleurgesteld bent. Ik ben niet vaak teleurgesteld. Ik ben, je zit tegenover een, een, een mens die gelukkig is uit roeping. <lacht> ja, ik maar wil toch, niet lachen. Nee, ja, maar, ja. Ik hoor toch ook een beetje je eigen onvermogen. Om... Nou, dat klopt. Dat is waar. Natuurlijk. En, maar, maar daarom uh, moet je niet zo in algemene termen praten. Alsof dat doe iedereen, jij. Dat nee, jij zegt ja. liefde bestaat niet. Ja, liefde, omdat jij in algemeen... Jij zegt jij liefde bestaat niet. Nee, oh, nee, liefde bestaat nou, goed. niet. Het bestaat vanzelfsprekendheid dat bestaat. Dat, iets van, dat is ook een algemene term. Maar dat het vanzelfsprekend is... dat ik jouw antwoord geef. Of mm -hmm. het vanzelfsprekend aardig zijn. Dat is leuk. En dat is er. Meer is het niet. De rest... is, moet je maar afwachten... maar het loopt meestal slecht af. Bij mij moet je er dan bij zeggen. Bij, bijna bij alle mensen. <lacht> ja, is... En zag je dat als kind... bij je ouders? Dat dat, dat, dat, dat ook... maar een, een afspraak was? Nou... Ik, heb daar, uh, ik vond het een, een afspraak. Ik zag wel dat er twee mensen waren die elkaar nodig hadden. Maar of dat nou liefde is... Maar dat zag je als kind niet. al? Ja, ik zag dat er, dat er maar één iemand was... met wie mijn vader over de oorlog kon praten. En dat was mijn moeder. En ik zag dat er maar één uh, uh, man was... met wie mijn moeder over de oorlog kon praten. En dat was mijn vader. Maar als ze met elkaar over de oorlog spraken... dan uh, was dat altijd als ik er niet bij was. En dan begrepen ze elkaar niet. Even voor, voor de luisteraars die dat niet weten. Uh, jouw ouders hebben in een jappenkamp gezeten. Ja, ja, beide. Ja. ja, ja. ja en dat, is, dat, dat heeft ze enorm getekend. En uh, dat was ook toch wel de reden. Ze zijn dus vijf jaar bij elkaar. Moeder bij de Indonesiërs ook uh, in, in het kamp gezeten. Dat, dat, uh, ze waren dus vijf jaar niet bij elkaar geweest. En toen kwamen ze terug naar de oorlog. Alle twee ziek. Alle twee last gehad van vitamine, ernstig vitamine-tekort. Mm. Mijn vader uh, chronische uh, uh, diarree, beriberi. En mijn moeder ook, uh, daar hadden we kamp hard gehad, nou ja, enzovoort. Dus het waren zieke mensen die leden onder de oorlog. en voor wie de oorlog bleef doorgaan. En, met, en, en waar ze samen niet goed over konden praten, begrijp ik? Nee, maar het waren wel de enige mensen met wie ze erover konden praten. Dus mm. dat, dat is een rare paradox waar ze in. Maar leed jij onder dat gedoe? Dat dat ik dat, dat ja. niet echt te goed benoemen. Het... Tot mijn veertigste. Toen zei ik, ho, nu niet meer. Ja, dat is ook uh, wel lang genoeg. Ja, ik. vond ik ook. Dus daarna niet meer. En uh, ik heb er wel ondergeleden, daarom was ik ook heel vroeg het huis uit. Ik was op mijn zestiende jaar al het huis uit. Ik kwam weer weer terug. De ironie van het lot is dat ik nou woon in het huis van mijn ouders. Maar ik, ik was vroeg het huis uit. Ik wilde snel weg. Want je voelde een soort spanning. Of... Ja, wegwezen daar ja. echt heel snel wegwezen. En, en, en je hebt een broer en een zus. Ja. Die zus heeft volgens mij ook dat uh, jappenkamp meegemaakt, ja, of niet? Van de eerste tot de vijfde jaar, of tot ja. de zesde jaar. Ja, vijf en jaar. Toen lang. pas daarna leerde ze je vader kennen, want het was toen daarna leerde je. Ze... Ja, hè? ja, Vrouwen, ja en mannen ja, zaten ja. niet bij elkaar. Ja. Ja, toen daarna heeft ze pas mijn vader leren kennen. Nou, een rare situatie natuurlijk, want opeens kwam er een vreemde man in het leven van mijn zuster. En je hebt wel eens gezegd: uh, jij bent van 53, dus van ja. verder na. Ja, dat, dat jij dat leven van hen moest goedmaken. Jou, ja, jou... dat idee heb ik altijd gehad. Ja, ik zit veel te veel te zuipen en te heb... vertellen. Maar, maar dat heb is je waar, dat ja. ook gedaan? Heb je een leven? Nee, ik heb, in de ogen van mijn vader heb ik gefaald. En ik vind ook dat ik in feite. En He je dat gezegd is. tegen jou? Dat heeft hij me wel duidelijk gemaakt, ja. Hoe? Niet, nou, hij heeft me altijd kwalijk genomen dat ik een artistieke carrière ambieerde. En, en niet een, een carrière die. Dichtgetimmerd was met zekerheden. Ja. Ik ben niet de dokter geworden, niet de advocaat geworden. Ik ben niet de jurist geworden die hij voor ogen had. En niet de okay. leraar geworden die hij wilde. Ja, maar dat maar ik dat vind ik nog weer. Uh, dat zijn verwachtingen die, die van, hij uh, van jou heeft. Uh, Theo Doe moet zich maatschappelijk goed staande houden. Ja. Hij, ja. hij was assistent-resident ja. in Nederlandse ja. Indië. Dus hij ja. had een behoorlijke baan. Had ja. hij daar. Maar ik bedoelde eigenlijk dat leven tussen je vader en moeder, dat uh, ja. heb, je, heb je daar. Uh, aan bijgedragen dat het een beetje leuker werd? Nee, nee. Ik, ik was een enorm moederskindje. Ik heb altijd partij getrokken tot op de laatste dag van haar leven voor mijn moeder. En uh, ik heb mijn vader, heb ik pas veel later, na zijn dood, ben ik die gaan waarderen. Huh? En uh, uh, ik was altijd met hem in concurrentie. Het is een heel ouderwets, klassiek... Oedepoes. verhaal. Heel erg, daarom was ik ook, ik zou met Theo uh, Oedipus film maken. Dat is ons, was ons beide uh, lievelingsverhaal uh, ja. van En dat, dat ken ik bijna uit mijn hoofd, dat vind ik zo mooi. En dat, nou ja, dat, dat, dat, was, dat is nog een grote wens van mij om dat een keer te doen. Maar goed, uh, dat is wel zo. Ik ben een enorm moederskindje. Ik was er een, enorm voorgetrokken door mijn moeder, altijd. Verwend. Er, er bestaat, geloof ik, geen groter verwend kind dan ik. Dan heeft hij is hier mishandeld, eigenlijk. Ja, maar zo denk ik, ik dat mensen die hun kinderen mishandelden... Ja, maar ik begrijp het best wel dat... Zo uh, uh, dat deden, of zoals mijn moeder dan mij mishandeld was zou dat, hebben. Was dat liefde? Ik heb dat wel uh, zo ervaren. Als, ik ben er enorm onder. Al mijn relaties zijn uitgegaan omdat ik zo'n kleuter was. En alle vrouwen die ik heb gehad in mijn leven... die zeiden van, uh, je bent door je moeder verpest. Het is dat... een klassiek verhaal, dus een, een cliché. Ja. Maar ja, het is nou helemaal zo. Ja, en daarom bestaat voor jou de liefde niet. We zijn er. Kijk, mijn moeder heeft mij niet zo verpest. Mijn moeder wel. Gelukkig, ik ben daar blij om. Ik wou dat ik mijn kind zo verpest had. En Ken jij onvoorwaardelijkheid? Dat je echt. Je hebt een dochter. Ja, daar hou ik onvoorwaardelijk van. Ja, zeker. Ik ken onvoorwaardelijkheid, ken ik. Ah, voor jou is die. Want je poezen, hond. Ik vind, uh, ja. Ik, ik, ik, ik geloof in niets. Ik geloof, maar mocht er toevallig toch een hemel bestaan... dan hoop ik dat die alleen maar gevuld is met, uh, met beesten. Waarom? Ja, omdat ik daar nou eenmaal... Uh, ik, ik, dat is het enige zwakke plek in mij. Dat is dat ik een... Uh, uh, uh, dat ik heel erg van uh, honden en katten hou. Op een abnormale, idiote manier uh, aan toe. Die... goed, maar je bent een, een slimme man. Dat kan je beredeneren. Wat is dat dan? Dat is... Ik wou dat ik het kon beredeneren. Ah. Ik denk dat het... <kliek> ik denk... Uh, dat het die uh, uh, walgelijke manier van projecteren is. Die, uh, uh, waarbij je bij mensen altijd faalt. Mm. En die, bij dieren word je daarin nooit. bij honden en katten word je daarin nooit teleurgesteld. En bij mensen altijd. Ze kennen altijd, geen dubbelhartigheid. Absoluut niet. Absoluut niet. Mm. Ze kennen geen hypocrisie. En. Uh, dat, dat, dat... En je dochter, is die wel eens teleurgesteld geweest in jou? Ja, nou, ik zou bijna zeggen, vandaag nog. Ja, absoluut. Mijn dochter is regelmatig... Ik, ik stel mijn dochter regelmatig teleur. Dat, maar wat, is, wat, wat is dan die onvoorwaardelijkheid? <coughs> er is dan ook maar een kreet. Ja, maar jij bezigde hem en ik vul het ja, voor ja, jou in. Jij zei ja. Ja, omdat ik de, je ook ter wille wil zijn. Maar ja. ik weet natuurlijk niet echt wat het is, onvoorwaardelijkheid. Nou, ja, dat, dat, dat... dat bedoel ik mee, dat je er gewoon altijd voor iemand bent. Dat zij altijd op jou kan rekenen. Ja, ik hoop dat dat zo is. Dat is dat, ik faal daarin, maar ik wil dat het zo is. En waarom was ze vandaag teruggesteld? Oh, een grapje? Uh, nee, dat was geen grapje. Nou, vertel dan. <laughs> kan nog. Nou, nee, God, vandaag, uh, door een misverstand, uh, zouden we gaan eten... en heb ik mijn dochter vergeten... Mee uit eten te Maar nemen. dat heb je ook gedaan, volgens mij, bij de begrafenis van Theo van Dat Gooch. is exact wat ze mij geschreven heeft. Ja, vandaag een ge sms Het Dat is precies vijf jaar geleden. Toen zei ze, heb je dit weer gedaan? Toen vergat je haar ook mee te nemen. Ja. Ja, dat is exact zo. Goed. Uh, Theodor. Uh, je bedoelt het goed, maar soms vergeet je de dingen. Welke dingen? Ja. Daarom je heb posten. ik zo'n agenda. Ja. Daar, en nog helpt het niet. Hier, stel je voor. Ja. Dit is daar... Dit is de agenda ja. van 2014. Welke afspraak hoop je dat je daarin hebt staan? Nou, die afspraak met mijn dochter. Okay. In, in, als, als eerste. Uh, maar ik hoop dat mijn dochter mij dan vergezelt. Uh, en mijn uh, vriendin. naar uh, een mooie uh, première van een film. Of mooi van een film waarvan ik het scenario heb geschreven... of naar een boekpresentatie van een boek dat ik heb gemaakt... of naar een mooie uitvoering van muziek wat ik heb gedaan. Dat hoop ik dan. Dat lijkt mij mooi. Ik heb verder een saai leven. Je bent, ben je wel eens een in, in Indonesiër geweest? Nooit. Ik ga er ook niet heen. Zou ah. Masja, je dochter... Die is er Zal... al geweest. Die... Al. Oh, die is wel. geweest? Ja. Zou ze dat niet leuk vinden met jou... Ik heb haar daarin ook teleurgesteld en gezegd dat ik niet met haar meega. ga. Ook niet in 2014? Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik valt helemaal geen niet in. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik wil daar niet heen. Ik, ik, ik wil niet naar, uh, naar zo'n land. Ik heb, ik vind, ik heb een zo'n land. Mee. Wat bedoel je daarmee? Ja. Het, uh, mijn ouders die zijn daar geweest en mijn ouders hebben altijd gesproken over een soort uh, verloren paradijs. En dat was Indonesië. Ja. En. Uh, en ik heb dat niet. En ik wil dat niet. En ik heb, daar, ik heb er weer zin tegen om daarheen te gaan. Mm. En uh, het boezemt mij vrees in en angst. Gek, hè? Ja. Ik weet ook niet waarom dat is. Dokter? Theo. Theo, <laughs> ik, Theodor, <laughs> ik ben je dokter niet. Ik wil je ontzettend danken voor dit gesprek. Het is één minuut voor één. Ik stel ja. me zo voor dat als je normaal nou thuis was geweest... dat je lekker aan het bier en de wijn had gezeten. Ja, dat is juist. Ja. Heb je, heb je nog een drankprobleem, of is dat voorbij? Je bent wel behoorlijk. Uh, uh, het valt reuze mee. Ja. <laughs> en drugs, heb je ook gedaan? Ja, maar daar kan ik echt niet meer tegen. Daar ben ik te okay. oud voor geworden. Ik wordt paranoïde van. Oké, okay. Theodor Holman. U hoorde Henk van Middelaar in gesprek met Theodor Holman... in een aflevering van Napels bij Nacht... Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in november 2009. Theodor Holman wordt morgen 9 januari 58 jaar. We zijn niet uitgenodigd voor het feestje, maar waarschijnlijk is er ook geen feestje. Want morgen staat Theodor Holman in het Bellevue Theater. Samen met Gijs Groenteman in het programma Fluisterende Olifanten. Maandelijks banjeren zij door de porseleinkast van kunst, cultuur, literatuur, media of politiek. In de intieme kleine zaal ontrafelen de heren geheimen uit opmerkelijke vakgebieden... en gaan op zoek naar verborgen, maar grootse passies. Met live muziek, veel humor en een live column geven ze uw luie zondag weer betekenis. Kom ook anderhalf uur lang naar slimme mensen luisteren. Toe maar, dat belooft nogal wat, zeg. Want nu, morgen zijn daarin te gast... In die kleine zaal van het Bellevue in Amsterdam... jazzpianiste Karsou Dunmes. komen die acteurs Margot Ros en Maaike Meijer... en blogster Rianne Meijer. Dat belooft dus inderdaad een heel gezellig uur te worden. Goed, het is bijna vijf uur. Dat betekent dat het tijd is voor een kortjournaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. En in het volgende uur... is het tijd voor natuurlijk eten. Ofwel Hanneke Fiedeler over haar boek Eetbare Natuur en haar man John over biomechanica. En dat alles in een aflevering van het wetenschapsprogramma Hoezo Graag tot zometeen.